Het nieuws van 8 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Huishoudens met financiële problemen kosten volgens het Nibud de samenleving jaarlijks 11 miljard euro. Die schade zou beperkt kunnen worden door schulden anders aan te pakken. De gezinnen hebben oninbare vorderingen maar hebben het ook vaker een uitkering en zijn vaker ziek. Volgens het Nibud kunnen de schuldgerelateerde kosten worden beperkt door te investeren in het begeleiden van mensen met schuldproblemen en door de voorwaarden voor het afsluiten van leningen strenger te maken. Klanten van prostituees die kunnen weten dat een vrouw onder dwang werkt... moeten strafbaar worden. Dat staat in een initiatiefwet die PvdA, SP en ChristenUnie vandaag presenteren. De Volkskrant schrijft dat de klanten in het wetsvoorstel... maximaal vier jaar cel of een boete van 20.000 euro moeten kunnen krijgen. Het idee achter de wet is dat klanten worden aangemoedigd... om misstanden in de prostitutie te melden. ChristenUnie-Kamerlid Zeger zegt dat het niet de bedoeling is... om gevangenissen te vullen met hoerenlopers. Voor het eerst sinds de vliegramp in Oekraïne... heeft premier Rutte een ontmoeting gehad met de Russische president Poetin. Ze spraken elkaar in Milaan, waar ze allebei zijn... voor overleg tussen Europese en Aziatische landen. Rutte heeft bij Poetin aangedrongen op maximale medewerking... bij de afwikkeling van de vliegramp, schrijft hij op Facebook. Tijdens de conferentie hebben ook bondskanselier Merkel en Poetin... uitgebreid met elkaar gesproken. Dat gesprek ging vooral over het staakt het vuren in Oekraïne... dat geregeld wordt geschonden. Vandaag is er mogelijk een gesprek tussen Poetin en de Oekraïnse president Poroshenko. In België is een kerk uit de 12e eeuw volledig uitgebrand. De toren en het dak van de Sint-Jan de Doperkerk in Ansichem... ten zuiden van Gent zijn naar beneden gekomen. Alleen de buitenmuren staan nog overeind. Waarschijnlijk is de brand ontstaan doordat een verwarmingstoestel ontplofte. Op dat moment zou net een repetitie van het kerkkoor beginnen. Een aantal leden heeft nog geprobeerd om de brand met blussers te bestrijden... maar dat is niet gelukt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het weer, de regen trekt in de loop van de ochtend naar het Noordoosten weg. Daarna nog een enkele bui, maar ook af en toe zon. Het wordt 17 graden. In het weekend is het warmer. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANJB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Thank you. we're through We're Trace of sadness.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 Somebody's lying. I know that somebody's lying. Give me a sign and let me know we're through. If you don't love me like I love you, but if you cry at night the way I do, I know that somebody's lying. For who you are One time Apple Queen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 Was dat My One and Only Love, een nummer van Boet en Mellon. Hij werd begeleid door artisten Oscar Peterson Hank Jones en Jones als gast Harry Edison. De man was beroemd om zijn slepende saxofoon uh, tune. Hij leefde van 1956 tot 1962. We gaan iets anders proberen. Ik heb hier een Jazzadelic CD, High Fidelity Jazz Vibes, nummer 9. En dan de maand juni. Deze cd's werden een poos geleden, ik weet niet of het nog zo is, maar een poos geleden in elk geval wel, gratis cadeau genaamd bij als je een prachtig blad uh, kocht. We gaan draaien, de Keyboard Circle, zomaar in vieren.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 And isn't it a sad song, it's some jazz How perfectly we fit today with yesterday we had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 Was dat op 2010, 18 januari? Viel Room Eleven uit? 1. In 2010 wacht sera de zanger is onder een artiste naam. Sarah die Nova haar zal de debuut uit. Maar we gaan iets anders laten horen. Ik heb um, ook weer van een Jesse CD: Eric Truffaut, Vier Ted en Sophie Hunger. En het nummer Let Me Go. Red Kroonsberg, blijf luisteren, want nog een uur lang tot 12 uur... kunt u allerlei muziek vanaf het jazzpodium. Kunt u. Tot zo.